Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De Kamer neemt in fel debat voorschot op verkiezingen. Mogelijke doorbraak in 33 jaar oude verdwijningzaak. En veiligheid en operatiekamer verbetert, zegt inspectie. In het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer... maken de partijen elkaar harde verwijten. De debat is eigenlijk bedoeld om terug te kijken... op de uitgaven die het kabinet het afgelopen jaar heeft gedaan...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 Bij de actie waren zo'n duizend agenten betrokken. De invallen waren, werden onder meer gedaan in Hannover, Hamburg en Kiel. Het onderzoek wordt geleid door het Openbaar Ministerie in Kiel. Sinds 31 januari zijn de Hells Angels daar een verboden criminele organisatie. Alexander Pechtold is bij D66 de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de Tweede Kamerverkiezingen in september. Hij zegt dat hij zich erg verheugt op de verkiezingsstrijd.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 ANDB verkeersinformatie. De problemen zitten vanmiddag vooral rond Utrecht. Op de A12 richting Arnhem staat file tussen knopend oude Rijn en Bunnik 10 kilometer. File is zo lang omdat er eerder problemen waren op de A27 naar Almere. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en De Meeren... 10 kilometer daar is een auto over de kop gegaan. Twee rijstroken zijn dicht. De A27 op het stukje tussen Gorkum en Everdingen... bij Lexmond 4 kilometer Dat heeft te maken met een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En de A50 van Arnhem naar Os... tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 11 kilometer. U heeft al drie keer naar al uw bedrijfskosten gekeken...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 En Goedemiddag, het is bijna acht minuten over vijf. Er is van alles misgegaan met de beursgang van Facebook... ook voor Nederlandse beleggers. Zo'n 500 beleggers uit Nederland hebben er een zure nasmaken over gehouden... door technische problemen. Bij Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs... betalen ze te veel voor de aandelen Facebook. Via BinkBank plaatsen ze hun orders. Nick Bortot, directeur van BinkBank. Goedemiddag. Goedemiddag. Toen moeten we even uitleggen. Wat is er mis gegaan voor die Nederlanders die aandelen Facebook wilden kopen? Allereerst even een kleine correctie. Het zijn 500 klanten van Bingbank en in totaal ongeveer 1000 mensen in Nederland. Dus ook, ook bij andere banken was het mogelijk om aandelen Facebook te kopen. Prima. Legt ja. u uit wat er fout is gegaan? Ik ga uitleggen wat er fout is gegaan. Um, de Nasdaq werd eigenlijk overspoeld met orders afgelopen vrijdag. Het begon er al mee dat uh, het aandeel Facebook... ...oorspronkelijk om, om vijf uur uh, zijn eerste notering zou hebben. En uh, dat ging pas om half zes open. Um, vervolgens kwamen er zoveel orders de markt op. 600 miljoen, een kleine 600 miljoen. En ter vergelijking in Nederland worden er op dagelijkse basis ongeveer uh, 6 miljoen aandelen Shell verhandeld. Dus dat is ongeveer 100 keer zoveel. Nou, Dat kon die beurs niet aan. Um, het, het, het was daar een administratieve, uh, ja, toch wel een beetje een puinhoop moet ik zeggen... Vervolgens uh, uh, zijn alle uh, banken die aan die handel meededen... Uh, die kregen dus de, de, de toewijzingen en, en de uitvoeringen van hun transacties te laat. Die banken moesten gaan uitzoeken uh, voor wie die transacties waren, voor welke klanten. Nou is het zo dat Nederlandse banken niet rechtstreeks met Nasdaq zaken doen... maar daar zit weer dus een bank tussen, een zogenaamde correspondentbank. Dus eerst moesten die correspondentbanken alles uitzoeken en pas... Afgelopen maandag kregen wij als Nederlandse banken en ook, ook dus Binkbank de, de uh, uiteindelijke transacties door. En konden wij ze pas bij onze klant op de rekening boeken. Dat is merkwaardig, omdat u toch altijd niet beter weet dan dat vaak met nanosecondes orders kunnen worden besteld of ja. geplaatst. Waar, waarom, waar, wat is hier dan precies verhaal gegaan? De, nou, De systemen van Nasdaq konden deze uh, hoeveelheid transacties niet aan. En Binkbank, neem ik aan, is dan niet de enige geweest die daar nadeel van heeft ondervonden? Nee, nee. Um, als, je, als, uh, als u uh, kijkt op allerlei Amerikaanse sites, dan wordt, er, uh, dan wordt er een hoop geklaagd. En er zijn allerlei uh, stemmen die opgaan om, om bijvoorbeeld compensatieregelingen uh, richting Nasdaq uh, op, op te zetten. En mocht het zover komen, dan, uh, ja, dan staan wij natuurlijk op de bres voor onze klanten om daar ook uh, aan mee te doen. Dit gesprek hadden we vast niet gevoerd als de koers omhoog was gegaan, maar dat is niet gebeurd. Hij ging heel even omhoog uh, naar, uh, naar, naar de plaatsing aan de Nasdaq en vervolgens omlaag. Daar is natuurlijk het verlies geleden voor uw klanten. Want uh, voor hoeveel hebben ze aandelen Facebook gekocht? Nou, dat viel heel erg mee. Ik zei net al, het ging, het ging in Nederland op, in totaal om ongeveer 1000 mensen en in, uh, in, uh, bij Bink om ongeveer 500 man. Dus dat, dat is heel erg beperkt. En mensen zagen het toch meer als een, als een spe, speculatie. En men, uh, iedereen wist van ja, dat aandeel Facebook is misschien wel erg hoog geprijsd. Voor hoeveel uh, hebben zij betaald voor hun aandeel? Dat ligt eraan wanneer ze gehandeld hebben, want dat aandeel, dat, die aandeel schommelt natuurlijk gedurende de dag. Maar er was een maximumprijs waarvoor ze die aandelen wilden kopen? Als zij, als zij afgelopen vrijdag na de opening hebben gekocht, dan hebben ze dat ongeveer voor een, een, een, een 42 dollar gekocht. En uiteindelijk hebben ze daar, nou laat ik zeggen tussen de 39 en de 42 dollar. En uiteindelijk hebben zij maandag die aandelen op hun rekening gekregen voor 36,5 dollar. En daar zat meteen het verlies in. Maar dat was toch al de openingskoers op een gegeven moment. Dat, dat je weet wanneer die koers opent, dat je voor dat soort bedrag uh, je aandelen koopt. Dat was dan toch een ingecalculeerd risico geweest? Ja, dat klopt. Wat is dan het probleem? Ja. Um, het probleem is dat mensen hun aandelen niet konden verkopen. Kunt u aantonen dat als gevolg van die plaatsing... en in uw woorden de puinhoop bij Nasdaq uh, fouten zijn gemaakt... waardoor Nasdaq financieel aansprakelijk is? Uh, zover wil ik nog niet gaan. Nee, ik wil, nou, dan uh, gaat het om. Jawel, maar er wordt, er wordt in Amerika een hoop onderzoek gedaan. En, en wereldwijd zijn er een heleboel uh, banken die, daar, uh, die daarop wachten. En uh, daar wachten wij ook even op af. Of, dat wachten wij ook even af. Um, dus dat, dat, dat, zover kan ik nu niet gaan. Dat, uh, dat wacht ik af. Maar u kunt het wel aantonen. Um, nou, wat ik al zeg, dat wachten we af. Nee dus? Ja, ik, ik, ik, ik, blijf, ik blijf herhalen dat we dat afwachten, want... Daar, daar zitten een heleboel schakels tussen, wat ik al zei. Er zit een andere bank tussen. Maar, nou, u daar speculeert is, nu dat... over feiten die niet uh, vaststaan. Daar, zit, daar zitten andere banken tussen, daar zit een marketmaker tussen. En um, die hebben misschien de fouten gemaakt, bedoelt u? Ja, dat is, dat is voor ons moeilijk vanaf deze kant van de oceaan uh, te beoordelen. Wilden uw beleggers, uh, willen uw klanten... dat er uh, juridische stappen worden ondernomen tegen Nasdaq? Nou, wij hebben heel weinig klachten gehad... omdat mensen ook wel weten wanneer je in het aandeel op Facebook handelt... Dat het natuurlijk een ritje naar boven, maar ook een ritje naar beneden kan zijn. Hebben mensen inmiddels Facebook-aandelen verkocht met verlies, neem ik aan dan? Ja, zeker. Maar er wordt, er wordt heel druk in gehandeld. Dus er zijn ook wel aankopen gedaan. Vandaag gaat het aandeel weer omhoog. En Zo werkt het door de beurs. Um, ja. directeur Nick Bortot, dank u wel. Goedemiddag. De val van het kabinet heeft ook gevolgen voor gemeenten gehad. Een aantal maatregelen van het kabinet is teruggedraaid, zoals de huishoudtoets. Terwijl gemeenten daar wel al geld voor hadden geïnvesteerd. Jan Hamming is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die toets he, die was bedoeld om te controleren of mensen in de bijstand... misschien verdienende kinderen thuis hebben wonen. Dat is dan van belang voor de hoogte van de bijstand, was het idee tenminste. Hoe hoog zijn de kosten die daarvoor zijn gemaakt om dat te controleren? Nou ja, onze inschatting is dat het uh, zo ongeveer de invoeringskosten van 20 miljoen uh, minimaal uh, zijn meegeboeid geweest. En dat, dat, dat heeft dan te maken met software die is uh, uh, aangebracht, maar ook uh, klantgesprekken die zijn gevoerd met extra mensen die we hebben aangenomen om ook echt te zorgen dat uh, die wet ook ingevoerd kan worden. Want we waren geen voorstander van die huishoudtoets. Op het moment dat die uh, is vastgesteld in de Eerste en Tweede Kamer... zijn we ook voorbij achter hier op een goede manier in te voeren. En dat hebben wij ook netjes gedaan. En u zegt het, en, het, gaat, uh, om een, het gaat om een inschatting. Hoe kom je aan zo'n inschatting dan? Nou ja, het is gewoon ook een optelsom van alle kosten die wij uh, met al die gemeenten... want het gaat natuurlijk om honderden gemeenten die allemaal uh, op hun eigen wijze dat uh, moeten invoeren. Maar uh, als je kijkt naar de softwarekosten die ermee gemoeid zijn... maar ook personele kosten, alle gesprekken die met klanten zijn gevoerd dan gaat het om uh, onze eerste inschatting van minimaal 20 miljoen. Dat hebben we ook vanochtend besproken met de staatssecretaris, de heer De Krom. En die gaf ook aan van uh, ja, stuur de rekening uh, maar naar de Tweede Kamer. En uh, dat zullen we ook zeker doen, omdat ik echt vind dat uh, bij uh, het behoorlijk bestuur hoort ook uh, dat we ergens moeten kunnen rekenen. Kijk, wij waren geen voorstander van die huishoudgoed. Uh, daar hebben we ook ons uh, tegen te weergesteld. Maar op het moment dat die dan ook wordt vastgesteld in kamers en in wetgeving, dan worden wij ook achter een voeren. Uh, en als dan op een vijf over twaalf, want dat is het, uh, toch uh, wordt uh, afgeschaft... dan kan het niet zo zijn dat de kosten worden afgewend tot op gemeentes. Uh, uh, wij vinden ook dan dat uh, het Rijk ook daar... Uh, en ook de Tweede Kamer ook daar zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En waarom zegt de Krom dan, stuur de rekening maar naar de Tweede Kamer? Kan die niet zeggen, ik, ik betaal dat terug aan de gemeente... Ik, ik zorg dat die kosten gecompenseerd worden... en dat leg ik dan vervolgens voor aan de Tweede Kamer? Moet dat via de Tweede Kamer? Nou ja, dit, dit is natuurlijk een gevolg van het Koendersakkoord. akkoord Je kan me zijn houding al voorstellen. Kijk, het Koendersakkoord akkoord is natuurlijk uh, doorkruist ook voor een deel... Uh, zijn, zijn agenda? Juist, hij juist het afgelopen jaar had ingevoerd. Ja, dus, maar je blijft reactie... verantwoordelijk natuurlijk op een ministerie, toch? Nee, natuurlijk. Nou goed, wij zullen uh, de, de rekening daar leggen waar die hoort. Maar we zullen in ieder geval ook eerst de Tweede Kamer uh, uh, daarvan uh, op de hoogte stellen... dat die kosten zijn gemaakt. En dit zijn de eerste kosten die zijn gemaakt door gemeentes uh, voor... Regels die niet worden doorgevoerd, want wij verwachten ook rondom de herstructurering van de sociale werkvoorzieningen. En dan gaat het in veelvoud van de 20 miljoen. Daar hebben wij allemaal plannen voor in mogen dienen. Door gemeenteraden vastgesteld inmiddels en ook gematcht met lokaal geld. Ja, en daarvan is ook de boodschap van daar is geen geld meer voor. Nou, ik zat te, daar... te denken, dat zal natuurlijk wel vaker gebeurd zijn hè, in het verleden. Helemaal de afgelopen tien jaar, toen er ieder anderhalf jaar een kabinet viel zo ongeveer. Dat de gemeente zich uh, voor niks heeft voorbereid op veranderingen. We had het net over onbehoorlijk bestuur. Daar is niet iets wettelijk over afgesproken dat je in zo'n geval uh, het geld terugkrijgt. Nee, volgens mij bij is er niks over wettelijk afgesproken. Maar ik vind wel terecht dat wij daar het gesprek met en de politiek... maar ook met kabinet en Kamer echt over aangaan. Want ja, wij moeten ook, uh, en dat hebben we ook netjes gedaan... kijk, wij waren geen voorstander van die, van die regels... maar als ze dan worden vastgesteld, dan zullen wij ze ook loyaal uitvoeren. Ja, dat heb ik, en, heb ik begrepen. En, en dat ja. heeft geld gekost, dat wilt u terug. En daarvoor gaat u nu uh, van de krom naar de Kamer. Meneer ja. Hamming, het is duidelijk, dank u wel. Goedemiddag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Verenigde Naties zijn duidelijk. Het Syrische regeringsleger schendt vaker de mensenrechten... dan de oppositie. Gaat het straks over hebben. Eerste verkeersinformatie. Hoe is het op de weg, Wijnandswaan? Nou, vooral bij Utrecht is het erg druk. Er waren eerder al problemen op de A12 richting Arnhem... bij eh, knooppunt Lunette. Die zijn verholpen, maar de file daar is nog wel lang. was een aanrijding. De andere kant op is een auto over de kop gegaan bij De Meer. Dat veroorzaakt 9 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En De A27 valt op Breda-Utrecht. Bij Lexmond 5 kilometer door een kapotte vracht. Is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Gemeenten en provincies stimuleren steeds vaker de aanschaf van zonnepanelen. Niet met subsidies, maar door de kosten van de investering voor te schieten. De verwachting is dat de komende jaren veel lokale acties zullen worden opgezet. Zoals het paneel-privé-project van de gemeente Leeuwarden. Het, het uh, gaat erom dat uh, een gemeente. Als werkgever die schiet de uh, uh, investeringskosten, uh, zeg maar. uh, die, die betaalt in eerste instantie de investeringskosten voor de medewerker. Uh, en de medewerker die betaalt de kosten af gedurende uh, drie jaar uh, met een uh, maandelijks bedrag van zijn uh, uh, salaristrookje. Ja. En dat zegt uh, de aanjager zonder stroom van de gemeente Leeuwarden, ook van de provincie Friesland. Hoeveel mensen hebben er nu al op gereageerd? Nou tot nu toe 130 bij de gemeente op uh, 1000 uh, medewerkers. Dus en om hoeveel panelen gaat het dan? Uh, ik heb uitgerekend dat tot nu toe uh, ongeveer uh, 300 uh, uh, kilowatt besteld zijn, zeg maar in theorie. Aanjagen in Friesland, um, programma manager energie van Groningen. Wat doen jullie om mensen? in Groningen, de stad Groningen, te stimuleren om zonnepanelen op het dak te leggen? We willen als gemeente financieren de zonnepanelen. Dus wij betalen de panelen en we leggen ze op de daken van mensen. En uh, daardoor gaat de energierekening, zeg, 40 euro naar beneden maandelijks... waarvan zij dan 20 euro moeten terugbetalen en 20 euro mogen houden. Dus de gemeente financiert voor, de gemeente is even bank, oei? Ja, de gemeente speelt uh, eigenlijk bank... En, is, uh, dat is wel eens misgegaan hè, in het verleden. Ja, dat is ook de reden dat we het heel zorgvuldig willen doen. Want uh, we willen het innen, hè, wat maandelijk moet worden terugbetaald... via de gemeentebelasting. Want de ervaring is dat de gemeentebelasting altijd binnenkomt. En aan de andere kant is het risico natuurlijk erg klein... want je energierekening gaat op 40 euro per maand terug. Is er veel belangstelling voor? Ja, nou, het boeiende is er is echt veel belangstelling voor. Ook uit de stad van andere gemeenten. Want iedereen denkt van, hé, hey, dat is mooi, ik hoef niks te doen. En levert me direct geld op de wet moet gewijzigd worden. Aha, u moet dus toch weer even naar Den Haag? We moeten even naar Den Haag. En niet we wijzen naar Den Haag. We hebben een green deal getekend met, met de minister. En uh, het moet gezegd dat we nu nog steeds in gesprek zijn met het ministerie. Maar ik heb goede hoop op dat we daar op korte termijn toch van uitkomen. Omdat het ministerie natuurlijk ook ziet dat dit wel een belangrijke beweging is. Peter Segaard, u bent onafhankelijke onderzoeker... als het gaat om zonne-energie, zonnepanelen. U bent ook eigenaar van de website PolderPV... Als je nu dit soort initiatieven van gemeenten en lokale initiatieven allemaal ziet, waar leidt dat allemaal toe? Uh, dit leidt tot een heel groot uh, stijgend uh, deel van het totale marktvolume wat we in de markt gaan krijgen. Dat is al sinds 2011... Sterk stijgend. In 2012 zijn er 77 initiatieven voor het inkopen, collectief inkopen van uh, zonnepanelen en systemen. Uh, gemeentes zijn daar een belangrijke driver in, omdat gemeentes inmiddels ook hebben gezien dat de panelen zijn goedkoop genoeg geworden. Uh, Den Haag doet veel te weinig of eigenlijk structureel niets. Voor particulieren zeker niet. Dus wij gaan uh, dat trekken en uh, zijn een belangrijke speler in geworden. Waar staat Nederland nu als u uh, Nederland afzet tegen de landen om ons heen? Duitsland, waar heel veel subsidie wordt gegeven. Maar... Ja, eigenlijk als je daar zo binnenkomt rijden, je al een zonnebril moet opzetten om, om, om niet al die weerkaatsing van die blauwe panelen in je ogen te krijgen. In vergelijking met bijvoorbeeld ook weer België. Uh, ik heb daar getallen over genoemd. Ik heb mensen, uh, als je daar hoofd van de bevolking uh, rekent, ik ben even precies het getal kwijt, maar er zit dus ongeveer factor Nederland 1, staat tot uh, 24 België, staat tot factor 43 per hoofd van de bevolking. Nederland stelt nog steeds ontzettend weinig voor. Kortom, om een wereld te winnen. Er is in Nederland op zonnestroomgebied en op heel veel andere gebieden... op hernieuwbare elektriciteit gigantisch veel te winnen. Ja, absoluut. Peter Sagaar was dat, onafhankelijk onderzoeker... in gesprek met Peter van der Meerschout. Syrië. Het leger in Syrië schendt de mensenrechten, maar de oppositie in Syrië doet dat ook. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Alleen doen ze het wel wat minder dan het Syrische leger, is de conclusie. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, er waren natuurlijk al talloze signalen die hierop wezen. Zijn er nou door de Verenigde Naties nog nieuwe feiten naar boven gekomen? Nee, niet echt. Kijk, ze schrijven dat er op grote schaal gemarteld wordt in gevangenissen, dat is daar slachtoffer van worden. En het is al wel vaker uh, opgetekend uit de monden van de mensen die het ondergingen. Het is al vaker opgeschreven door de commissie die het onderzoeken. Het kan geen kwaad om het nog een keer op te zetten, uh, maar voor niemand mag het echt nieuws zijn wat er gebeurt in de Syrische gevangenissen. Want uh, wat beschrijven ze over, over de rol van de oppositie? Ja, dat hij toch ook vuile handen maakt. Dat uh, er in toenemende mate is uh, uh, sprake is van een, een, een spel van uh, ontvoeringen. En dan met name ontvoeringen om uh, bijvoorbeeld weer gevangenen aan de andere kant vrij te krijgen. En dat gaat zelfs de grens over. Hè. Er zitten op dit moment een aantal uh, Libanese uh, pelgrims vast in, uh, in de buurt van Aleppo, Syrische stad. En die willen ze ruilen tegen uh, gevangen genomen strijders van het vrije Syrische leger. Dus dat is wel een... Uh, het beproefde recept om op die manier gevangenen te nemen en die uit te ruilen. Soms gaat het ook gewoon om geld: geld om wapens te kopen. Uh, en ook gevangenen worden slecht behandeld en worden soms ook gedood door de Syrische oppositie. Dat is wat deze VN-commissie beschrijft. Sander, kun je ons vertellen hoe de VN-commissie dit onderzoek heeft uitgevoerd? Want ik neem aan dat ze Syrië niet inbochten. Nee, Syrië wilde daar niet aan meewerken. Ze hebben dus uh, aan de randen van Syrië, Jordanië, Libanon, uh, Turkije... hebben ze gepraat met uh, vluchtelingen. En ik neem toch ook aan dat ze wel contact hebben gehad met de VN-waarnemers... die wel in het land zijn, die namens uh, de vn waarnemersmissie daar moeten toezien op het staakt het vuren. Die komen wel op verschillende plekken, spreken ook met verschillende mensen. Ze mag aannemen dat er wel een soort van contact tussen die twee commissies geweest is. En nemen ze het woord staakt het vuren in de mond? Doen ze dat echt nog steeds? Ja, ze moeten wel. Kijk, het is geen uh, missie die uh, vrede kan afdwingen of die uh, vrede kan bevechten. Het is echt een missie die moet toezien op het staakt het vuur. Ja, dus zo blijven ze het maar... ...noest noemen, terwijl ze zelf ook wel zien... ...dat er geen vuren is... ...dat er dus nog steeds geweld wordt toegepast... ...van beide kanten, waarbij de VN... ...er wel de hele tijd duidelijk over is... ...dat het geweld van het Syrische leger... ...gewoon door zijn omvang veel groter is... ...en dat zie je ook bij die uh, schendingen... ...van, van uh, rechten, van gevangenen bijvoorbeeld... ...van martelingen, ja dat wordt op grotere schaal... ...toegepast door het Syrische leger... ...gewoon door de omvang... ...en vandaar dat ook in het vredesplan van Kofi Annan... Uh, ...wat nog altijd dus niet wordt uitgevoerd... ...gezegd is dat eerst het Syrische leger moet stoppen en dat daarna de Syrische oppositie moet stoppen. Nou ja, we kunnen vandaag nog maar weer eens een keer vaststellen... dat geen van beide tot nu toe gebeurd is. Sander van Hoorn hoorde u over Syrië. Tandartsen zitten niet te wachten op patiënten die maar één keertje langskomen. De Consumentenbond testte dat bij 500 tandartsen in Nederland. Sandra de Jong van de Consumentenbond, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebt u dat onderzocht? We hebben gebeld met 500 verschillende tandartsen door het hele land heen. En ze daarbij de vraag gesteld of ze voor een eenmalige behandeling van het plaatsen van een kroon ja, daartoe genegen zouden zijn. En liever niet zijn ze. Drie kwart zegt dan liever niet. Uh, dat doen we niet. En, en met heel veel argumenten ook uh, die heel uiteenlopen. Zo van dat doen we niet. De relatie die er is. Of dat kan je niet doen. We hebben een gentleman's agreement. Uh, huh. Dat ze geen klanten van anderen overnemen. Dat zijn reacties die we daarin kregen. Oh, dat ze blijven zijn naar hun eigen. Concurrenten, want sinds de vrije prijzen zijn, uh, uh, in werking zijn... zijn dat concurrenten, maar dat doen ze dan niet uit... een soort gentlemansoverweging? Nee, conculega's hè, in dit geval uh, dan. Ja. Maar, maar waarom willen ze dat eigenlijk niet? Nou ja, dat is natuurlijk uh, uh, ja, aan de tandartsen zelf uh, daarin. Waarom willen ze dat eigenlijk niet? Wij weten alleen wel waarom wij het wel willen. Uh, er is natuurlijk gekozen voor een, een, een marktwerking in de mondzorg bij de tandartsen. Dat betekent ook vrije tarieven. Dat betekent dat je moet kunnen kijken en vergelijken. En wat dat betreft in een vrije markt ook mogelijk voor andere behandelingen uitwijkt naar een andere uh, verlener daarvan. En gebeurt dat ook of heeft u hierbij een, een probleem gecreëerd als consumentenbond? Uh, nee, het is een van de voorwaarden voor, markt, voor uh, de marktwerking natuurlijk dat die mogelijkheid er is. Er zijn natuurlijk... We hebben we heel goed de argumenten die er zijn over de relatie tussen arts en patiënt. Maar als je kiest voor het systeem van marktwerking, dus ook vrije tarieven... dan zijn er ook bepaalde voorwaarden waar die markt aan moet voldoen. En heeft u en enig consumenten... idee of er, of er veel mensen zijn die dat graag willen? De kroon bij de een en een uh, wortelkanaalbehandeling bij de ander? Ik weet zeker dat mensen willen weten of die mogelijkheid er is. En hoe het tandarts ze daar nou mee omgaan. Ik denk wel dat het heel erg jong is. Het uh, experiment is natuurlijk sinds januari. Uh, dat mensen nog niet echt intensief zijn gaan kijken. Maar we merken wel, ook bij vragen die wij krijgen... dat mensen graag willen weten, ja, hoe werkt dat nou exact? En wat betekent dat voor mij? En wat kan ik wel of niet vragen? Ja, dat, dat zegt u wel. Iets wat waar is. Want mijn tandarts is een heel aardige man. En dan denk je eerder misschien daar als consument... dan dat je denkt, van: waar kan ik het goedkoper krijgen? Dat kan, maar het kan ook bijvoorbeeld is dat zijn... Wat wat de ook heel is dat ook hey, wat de tandartsen zeggen? Dat kan, inderdaad de relatie die met de patiënt zelf is. Die zeggen, nou, ja, wij, wij hebben tenslotte die, die relatie. En daar vinden het belang voor dat we die houden. En dat begrijp ik we ook wel, als gezegd. Maar ja, als er marktwerking is, betekent dat dat je ook verder moet kunnen kijken om je heen. Dat is nou eenmaal met vrije markt gepaard. Ja, want wie voor een eenmalige behandeling kiest, hè, die is misschien wat goedkoper uit. Maar wie zich dan voor een langere tijd aan de tandarts verbindt... kan vervolgens ook rekenen op die continuïteit in de behandeling. Is dat shoppen echt noodzakelijk? Nou, wellicht hoef je niet zozeer te shoppen, maar kan je dat wel voorstellen aan je eigen tandarts. Dat is natuurlijk een, ook een ander iets van de vrije markt. Zeg van, luister, ik heb gekeken en ik zie dat deze behandeling gedaan kan worden tegen deze en deze prijs. Uh, waarom is die bij jou duurder? Waarom, uh, wat komt er dan kijken? Wat krijg ik daarvoor terug? Dat is natuurlijk ook iets wat je voor goedkoper kan gebruiken. En dan gaat het met name om, om behandelingen die niet volledig vergoed worden door verzekeraars, neem ik aan. Dan wordt het echt interessant voor de patiënten. Het zou kunnen, maar het kunnen om diverse behandelingen zijn. Kijk, ik heb ook een buitengewoon vriendelijke tandarts. Alleen voor een, uh, bijvoorbeeld voor een implantaat, word ik wel naar een ander doorverwezen. Ja, misschien kon ik dan zelf ook nog wel een tikje daarbij verder kijken. Die, de conclusie jong. is in ieder geval dat we heel veel vriendelijke tandartsen hebben, want die van mij is ook heel vriendelijk. <lacht> nou, gelukkig. Kijk, dat is heel, dat is een hele goede nieuws. <lacht> dat is het nieuws. goede nieuws. Maar het is wel, kijk, we, dit is natuurlijk omdat we het hebben over de betaalbaarheid van de zorg. Daar zijn we ook een campagne over begonnen. Die heet ook betaalbare zorg. We kijken naar diverse aspecten, waarin kan de overheid iets betekenen, waarin kan de zorgverleners en waarin kan je zelf kijken wat je kan besparen daarin. En dat willen we eigenlijk gedurende dit jaar op verschillende punten bij elkaar brengen. En we beginnen daarbij bij de mondzorg, de tandartsen. En het van hem die moet inderdaad de deur ook maar openen voor patiënten die ook maar één keer willen langskomen. Heel graag. Sandra de Jong van de Consumentenbond, dank u wel. Hallo? Hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant, ja, die is binnen. Wordt het binnenkort wat drukker op de zaak?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 omdat mensen tellen. Uw Peugeot servicepunt heeft nu een leuke aanbieding: gratis controle. Kijk op Peugeot.nl. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM software van Archie. Radio 1. Het NOS journaal. De groenlinks kandidaatlijststrekkers Sap en Dibi zijn kritisch over elkaar in een interview in NRC Handelsblad. Volgens Dibi heerst in de fractie sinds het besluit over de missie naar Kunduz een onveilig gevoel. En ontbreekt het gevoel van een collectief. Hij en Sap oordelen ook anders over het vijfpartijenakkoord. Dibi vindt dat het akkoord niet wezenlijk verschilt van het Catshuisakkoord. Sap bestrijdt dat.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 Getuigen zou eigenlijk al op 29 mei moeten verschijnen... maar na fouten van de aanklagers werd de zaak voor onbepaalde tijd geschorst. Maar wordt onder meer beschuldigd van de moord op duizenden moslimmannen... na de val van Srebrenica. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Makker ja, het weer is aan het veranderen en uh, waarschijnlijk niet helemaal ten, uh, de verkeerde kant op. Want gisteren was het gewoon enorm broeierig. Heeft geresulteerd in zware regen en onwisbuien. Die hebben we vandaag al niet. Het is nog wel aan de warme kant, uh, maar morgen is het eigenlijk gewoon heel aangenaam. Temperaturen liggen dan boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. Maar met 23 graden hoor ik denk ik weinig mensen klagen. Er zit nog een nacht tussen met minima van 10 tot 13 graden. Het koelt dus lekker af. En dat, uh, dat plakkerige zwoelen zijn we in de nacht ook kwijt. Morgen overdag overigens wel een stevige wind uit het... Oosten tot Noordoosten waait het matig met kracht 4, maar het is gewoon ronduit zonnig, er is geen wolkje aan de lucht en dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdag, misschien zondag en maandag iets meer wolken, maar ook dan is het gewoon droog en ook dan ligt de temperatuur tussen 23 en 25 graden. ANRB, verkeersinformatie. Het is een op zich vrij normale avondspits. Maar er zijn wel behoorlijk wat bijzonderheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Nieuwe Gijn Zuid. Er staat 6 kilometer file. De strook is dicht. De A12 richting Den Haag. Na een uh, ongeluk bij de Meer 10 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Een kapotte vrachtwagen staat op de A15 stil... richting Nijmegen bij de afrit Arkel. Dat veroorzaakt 5 kilometer file. Op de A27 Breda richting Utrecht is ook al een vrachtwagen gestrand. En dat veroorzaakt 8 kilometer file voor Lexmond. De rechter rijstrook is dicht. En er zijn problemen op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem staat voor knooppunt Bankhoef. 8 kilometer file. Dat zijn kijkers naar het ongeluk aan de andere kant. Naar het zuiden staat bij Ravenstein 4 kilometer stil. De linker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 Professionals die net als ik ook vinden dat mensen tellen... kijken op werkenbijbdo.nl.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 6,5 zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1. Het gaat financieel slecht met Spanje en daarom heeft de Spaanse premier Rajoy gisteren de EU dringend om hulp gevraagd. Hij zegt dat het land, zijn land met de huidige hoge rentestand niet lang meer het vol zal houden. Econoom Tim Legiers van de Rabobank, goedemiddag. Is het echt zo erg met Spanje op het moment? Nou, wat in ieder geval duidelijk is, is dat die rentes uh, zo hoog blijven, dat het is bijvoorbeeld niet begroot voor dit jaar. Men had erop gerekend dat die rentes rond de 5% blijven hangen. En dat betekent dus dat als die rentes wel zo hoog blijven als dat ze nu zijn, uh, dat in ieder geval het begrotingstekort verder oploopt, tenzij er meer bezuinigd wordt. En waar natuurlijk vooral het risico zit, is dat die rentes nog verder stijgen. En daar is dat Gooi vooral bang voor. En wat kan Brussel dan voor hem doen? Ja, wat Brussel in de eerste plaats kan doen is zekerheid creëren... of zoveel mogelijk zekerheid creëren over de situatie in Griekenland. Of vooral dat wat er ook met Griekenland gebeurt... dat dat niet zal gebeuren met de rest van de Europese landen. Hè. Dus dat het niet zo is dat als het duidelijk wordt... dat Griekenland echt uit het eurogebied weggaat... Uh, dat, uh, dat investeerders in de andere probleemlanden dan ook uh, bang worden... en dat mensen daar het geld van hun bank wegkrijgen. En dat dus kan dat je doen door, door dat, dat noodfonds goed op te tuigen? Ja, door het noodfonds goed op te tuigen en door, uh, uh, uh, door duidelijk te maken wat voor maatregelen die je zou nemen als Griekenland uh, de, de eurozone verlaat. En toch werd er niet gelijk iets toegezegd volgens mij aan Ragooi. Waarom niet? Ja, dat heeft deels te maken met het niveau van de rente, denk ik. Uh, die, dat is nog niet zo hoog als dat het in eerdere jaren wel geweest is. En het is het al duur voor Spanje. Uh, maar uh, ze kunnen zichzelf nog financieren. Er zijn nog investeerders die bereid zijn om tegen deze rentes uh, in Spaans papier te stappen. En wat wel degelijk ook meespeelt, en dat speelt in de hele crisis al mee... is dat de andere politieke leiders ook gewoon de druk op Spanje hoog willen houden... om door te gaan met bezuinigen en vooral door te gaan met het structurele vormen van de economie. En is het nou wel zo verstandig van Ragooi om dit te zeggen? Want ik denk dan gaan gelijk die financiële markten speculeren op een exit van Spanje uit de euro. Ja, dat denk ik zeker niet. Hij geeft ook zeker niet aan dat er een vertrek uh, van de euro aanstaande is of dat het überhaupt maar wenselijk is. Uh, ja, de strategie is toch om uh, aan te geven aan Brussel dat ze stappen moeten zetten om te voorkomen dat uh, het, het Griekse besmettingsgevaar uh, groter wordt. Uh, dat, dat wil je natuurlijk voorkomen. Uh, of die nu he, politieke leiders of zeggen dat er niets aan de hand is, of maken het natuurlijk heel erg erg om druk op te bouwen. Uiteindelijk zijn het toch de beleggers uh, die uh, zelf al hun oordeel hebben geveld. Ja, en ziet u, die u dat al? Op dit al? moment niet zo vertrouwen. Ja, dat is goed te zien op de financiële markten. Nou ja, je ziet dus dat die rentes hoog blijven, omdat de onzekerheid groot blijft. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat de regering in Spanje wel echt goede maatregelen neemt. Maar een bijwerking van die goede maatregelen... bijvoorbeeld meer transparantie over de verliezen in het bankwezen... is natuurlijk dat je ziet dat die verliezen er ook echt zijn. Ja, maar... uh, dus dat zijn pijnlijke uh, mededelingen. Maar uiteindelijk moet je toch als overheid uh, die kosten allemaal bij elkaar optellen... en bepalen hoeveel daarvan jij als overheid nog zal moeten betalen. Alleen als je dat soort transparantie creëert... Dan kan de zekerheid van beleggers dat het uiteindelijk wel goed komt met Spanje weer terugkeren. Ja, maar in die transparantie zit dus wel die oproep, die bekentenis van... ik heb hulp nodig als ik geen steun krijg Spanje. Wat kan er dan met het land gebeuren? Nou, uiteindelijk, maar zover komt het uh, niet... als het land op enig moment bijvoorbeeld een obligatieuitgifte niet kan doen... dus ze willen geld lenen om bijvoorbeeld bestaande schulden af te betalen... als op enig moment dat niet mogelijk blijkt, of alleen tegen hele hoge rentes dan kan het uiteindelijk uh, betekenen dat ze niet voldoende geld hebben... om bestaande schulden terug te betalen. En dat zou dan wanbetaling ja. betekenen. Dat is, dat is uiteindelijk waar je bang voor bent. Als je bang bent dat je op enig moment geen toegang meer hebt... tot de financiële markten. Dat is het uh, zwartste scenario. Zover is het nog niet. En de premier van Spanje wil dus alles doen om dat te voorkomen. Tim Legiersen van de Rabobank, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Alles is geoorloofd om dit verdrag tegen te houden, zei Geert Wilders over het Europees Noodfonds. En dat hebben ze gemerkt in de Tweede Kamer. Maar liefst zes keer vroeg Wilders om een hoofdelijke stemming. En dat kost veel tijd. Alle 150, leden, alle 150 Kamerleden moeten dan worden opgenoemd. En er kwam ook nog een motie van wantrouwen tegen de jager van Financiën, de minister. Maar het mocht niet baten. Geen één keer had de PVV een meerderheid achter zich. De pijlen worden nu op de Eerste Kamer gericht. Misschien is daar nog iets mogelijk. Michiel Breedveld doet verslag van een politiek zeer unieke dag. Meneer Wilders, bent u iets van plan? Nou, ik loop naar de plenaire zaal. Ja. Gaat u een stemming aanvragen? Ik ga weer opnieuw proberen om het uit te staan. Inderdaad. plan kan niet doorgaan? Ja, het houdt een keer op. Ik open de vergadering... Ja, ik wou haar zeggen, ik zie meneer Wilders zitten. Ja. Het begint langzaam aan traditie te worden. Het doet mij deugd om aan uw verwachtingen te voldoen, mevrouw de voorzitter. Ik zou u de stemmingsbel willen laten rinkelen. Met ene en na het andere Kamerlid komt aanrennen om opnieuw te stemmen. Sibrand van Aarsma-Buma, fractievoorzitter van het CDA. Ja, ja ik ga nu gewoon stemmen. Dat hoort bij het vak van Kamerlid. Misschien moet u straks nog wel een keer... Meneer Pechtelt, D66... Ja, het nou, dat, dat mag. Het zijn de regels. Het toont wel aan de onmacht... om het kennelijk via de argumenten bij een meerderheid voor elkaar te krijgen. De minister van Financiën zit vast in het verkeer. Dus het is allemaal niet zo'n punt. Minister De Jager, u bent een beetje later. Er is een stemming gaande. Ja, er is een stemming gaande, maar die is iedere dag. Ik ga nu naar binnen. Dat kan. Nonchalante reacties, maar als de microfoon even weg is... hoor je het gemopper. Gaan we beginnen? Ja. 36 leden hebben voor het voorstel gestemd... Honderd leden hebben tegen het voorstel gestemd. Het voorstel is verworpen. Meneer Samson, opnieuw gestemd? Ja, ja. ja, alweer, ja. Ja, leuk. Ja. Nou ja, als iemand vraagt om stemming, krijgt hij dat. Zo werkt het in de politiek. Verder en... geen commentaar? Nee, het voorstel is weggestemd voor de derde keer. We gaan dit uh, fonds uh, instellen. Althans, een meerderheid van de Kamer is daarvoor. Dat is een goede zaak. Een stabiel Europa is in het belang van Nederland. Dan geef ik nu het woord aan de heer... Wilders die de tweede termijn zal doen, namens de Partij voor de Vrijheid. De PVV kan niet toestaan dat de Staten Generaal wordt gereduceerd tot een schertsparlement... dat met handen gebonden moet toekijken hoe Brussel de portemonnee van de Nederlanders plundert. En de eerste verantwoordelijke hiervoor kunnen wij daarom niet langer dulden. Ik zeg dan ook nu, namens mijn fractie, het vertrouwen op in die minister van Financiën en dient daartoe de volgende motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen in die minister van Financiën op... en gaat over tot de orde van de dag. Plasterk. Voorzitter, nu heeft de minister van Financiën in februari reeks een handtekening gezet... namens Nederland onder dat ESM. Het ligt nu ter ratificatie voor. Mijn vraag aan de heer Wilders, waarom was hij toen niet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 Omdat u het meeste aantal hoofdelijke stemmingen op één dag... Hè? een soort van uh... ja, succes. 15 hè? Blok van Bochoven. De boer. Ben je de trucendoos gaat open, de meneer Wilders. Nou, trucendoos. We proberen op alle mogelijke manieren met stemmingen en moties en rechtbanken... Uh, om dit uh, verdrag uh, tegen te houden. Ja, uw kiezers staan misschien te applaudisseren. Uw tegenstanders zeggen hij frustreert de democratische gang. Ja, kijk, ik zit hier niet om vrienden te maken. Uh, dus uh, ze mogen van me vinden wat ze uh, willen. Alles uh, is geoorloofd. Maar als het mag, moet je het dan ook altijd maar doen? Nee, maar nu wel. En straks ook in de Eerste Kamer? Dat is niet aan mij, maar onze, aan onze Eerste kamerfractie. Maar ik weet dat het allemaal hele creatieve mensen zijn. Dus daar gaat de truckendoos ook maar weer open? Het zijn hele creatieve mensen. Absoluut. Magiel de Graaf, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de PVV. 26 juni. Dan staat de behandeling geagendeerd, plenair. Dan zou het zover moeten zijn. Denkt u, ziet u kansen om het uit te stellen? Ja, we zullen alles uit de kast trekken. Laat ik maar zeggen, we gaan het reglement van orde boven tafel trekken. Even het stof eraf. En dan gaan we zien wat we binnen het reglement van orde kunnen doen... om zoveel mogelijk uitstel te bewerkstelligen. En waar moeten we dan aan denken? Nou, ja, We gaan geen telefoonboek voorlezen. Hoor. We gaan niets flauw doen. We gaan gewoon ons werk doen op een goede manier. Want dat verlangt gewoon de bevolking van ons. Dat hebben we gezien van de week. Krijgen we dan ook weer hoofdelijke stemmingen? Nou, die mag je in ieder geval wel verwachten. Want uh, uh, dit gaat om zo'n zwaar iets, hè, soevereiniteit weggeven. Het, dan vind ik dat iedereen hoofdelijk afgerekend moet kunnen worden door de bevolking. En dus ook gaan we in ieder geval over het wetsvoorstel een hoofdelijke stemming aanvragen. Van Harsma Buma, Van der Ham, Hamer. Ja, er waren meer mensen voor dan tegen. Dus um, wat dat betreft geen succes voor de PVV. Er is natuurlijk ook nog het kort geding bij de rechter. En dat dient dinsdag. Straks gaan we praten over uh, het onderzoek dat de Tweede Kamer wil naar het gokken op voetbalwedstrijden. Want dat het gebeurt, dat staat wel vast. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een auto die over de kop slaat op de A12 is geen goed nieuws in de avondspits. Op de A12 richting Den Haag gebeurde dat bij de Meern. Twee rijstroken zijn daar al een tijd lang dicht. Voorzaak 10 kilometer En Een ander probleem zit op de A27. Breda Utrecht bij Lexmond, 8 kilometer. Er staat daar steeds maar een kapotte vrachtwagen. Of nog steeds moet ik zeggen, de rechte rijstrook is dicht. En de A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein, 6 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Bij het EK-turnen in Montpellier waren de blikken vandaag gericht op Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Zouden zij zich plaatsen voor de toestelfinales? En hoe zou de strijd tussen de twee om dat ene Olympische ticket verder verlopen? Epke Zonderland had zijn zinnen gezet op een nieuwe, extreem moeilijke rekstokoefening oefening die mislukte, nadat hij ook de afgelopen twee grote toernooien al de fout inging op rek. Ja, dat gaat natuurlijk wel in je hoofd zitten. Dus uh, je wil gewoon uh, goede oefeningen doorkomen. En je weet ook wel dat je uh, een uh, groot risico neemt. Of voor een kwalificatie misschien wel een te groot risico. Maar ja, dat is wel een bewuste uh, keuze geweest. Maar ja, dat uh, dat verzacht zeker niet volledig de pijn natuurlijk. Jeffrey Wammers had ook al geen gelukkige dag. Hij plaatste zich voor geen enkele toestelfinale en ook niet op zijn favoriete toestel sprong. Hij moet ze gaan vrezen voor zijn Olympische missie. Nou, ik denk dat ik wel gewoon fysiek en ook qua moeilijkheid gewoon wel, wel een stuk omhoog ben gegaan. Dat is ook eigenlijk wel gewoon stabiel, maar het moet natuurlijk ook wel op de goede momenten eruit komen. En dat is gewoon nog af en toe een struikelpunt voor mij. In Montpellier, onze verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, om met zonder Zonderland te beginnen. Waarom deed hij in de kwalificatie eigenlijk die extreem moeilijke oefening... Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Want uh, als hij op 7 was gegaan... dan had hij zich na alle waarschijnlijkheid gewoon geplaatst voor de finale. Hè. En daar had hij dan alsnog die moeilijke, spectaculaire oefening kunnen doen. Met uh, drie vluchtelementen op rij. Echt heel mooi om te zien. Maar goed, uh, Epke Zonderland ziet dit als een proces... dat moet leiden tot goud op de Olympische Spelen. En voor dat proces is het belangrijk dat hij die, die moeilijke oefening... alvast een paar keer op een grote wedstrijd kan doen. Dat was dus ook de bedoeling hier in Montpellier op het EK. Uh, het is namelijk anders als je dat uh, in een wedstrijd doet dan op de training. Uh, mislukt? Dus dat is zuur voor hem, want daardoor kan hij dus geen finale turnen en ook zijn titel niet verdedigen. En ook zuur vervolgens voor Jeffrey Wammes, want die had natuurlijk een kans om te laten zien dat hij eigenlijk naar Londen moet, maar deed dat ook niet. Wat, wat nee, ging er die... bij hem dan mis? Nou, hij liet het eigenlijk op alle toestellen een beetje liggen. Uh, op sprong, zijn echte specialisme, uh, ging hij zo ontzettend hard... en schoot hij helemaal door nadat hij geland was... dat ik dacht dat hij helemaal naar Lyon door ging lopen. Maar dat gebeurde overigens niet. Um, uh, ja, ook op uh, de vloer liet hij het hier een beetje liggen. Een nieuwe oefening, een moeilijke oefening deed hij daar... maar kwam toch niet helemaal uit de verve. maakte een foutje die hem een halve punt kostte. En uh, ja, dat betekende ook geen uh, finale op vloer. Op rekstok uh, presteerde hij eigenlijk onder zijn niveau. Dus daar waar hij de kans had om afstand te nemen van Epke Zonderland om te laten zien dat hij de man in vorm is... liet hij die kans liggen. En uh, ja, daar bewijst hij zichzelf een slechte dienst mee. Want ik denk dat de bond, die toch al een voorkeur had voor Epke Zonderland... Uh, nu alleen maar meer geneigd zal zijn om toch uh, de pijlen op uh, Zonderland te richten... als het gaat om de Spelen. Hey, Twin Cornelis vanuit Montpellier. Dank wel. CDA en PvdA willen een onderzoek naar het manipuleren van voetbalwedstrijden. Dit zogenaamde matchfixen komt voor, alleen is het onbekend hoe vaak. Vanochtend was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over dit manipuleren van sportwedstrijden door goksyndicaten. En PvdA-kamerlid Jeroen Recour was daarbij. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat bent u wijzer geworden over dit manipuleren van de wedstrijden? Nou ja, dat Nederland niet het enige land in Europa is waar het niet voorkomt. Er zijn stevige aanwijzingen dat ook Nederland slachtoffer is... van zware criminelen die hier mensen omkopen en, en zo het voetbal verzieken. En wat zijn die aanwijzingen dan? Want dat is geen bewijs dus, als nee. ik u zo hoor. Nee, daarom pleiten we ook voor een justitieel onderzoek. Dat moet voor de rechter die moet zeggen schuldig of niet schuldig. Dat kan ik niet doen, dat kunnen anderen niet doen... want dan beschadigen we mensen terwijl we het niet hard hebben. Maar aanwijzingen, er zijn een aantal... Een aantal kan ik ook zeggen, zo is het bijvoorbeeld duidelijk geworden vanmorgen... dat de Duitse justitie aan de Nederlandse justitie informatie heeft overgegeven... over matchfixing in Nederland. Er is een Duitse speler die heeft gezegd uh, en die veroordeeld is in Duitsland. Ik heb ook met Nederlandse spelers gesproken. Nou, zo zijn er een heel aantal aanwijzingen waarvan je zegt, ja, het kan bijna niet anders dat het in Nederland ook gebeurt. En dat moet nou eens echt goed onderzocht worden. Zijn er ook namen genoemd over Nederlanders? Nee, er zijn geen namen genoemd, en dat is maar goed ook. Maar als u met spelers heeft gesproken, hebben die echt tegen u gezegd, dit gebeurt? Ik, Ja, ja ik, ik moet dat heel erg opletten, want ik wil, ja, niemand, ik wil, ik wil niemand beschadigen. Dus ik heb, ik heb, ik heb informatie, ik heb met mensen gesproken, en die, uh, uh, dat is redelijk harde informatie, maar niet hard genoeg. Dus vandaar, dat mijn oproep is, en de oproep van de PvdA... We doen het niet alleen, dat doe het met mijn collega van Dekken... zeg ik, minister van Justitie, ga nu onderzoek doen... want we moeten die rotzooi uit de sporten hebben. Goed, u, bent, u, u bent niet, de informatie is niet hard genoeg... maar u bent een beetje te vaag, wat, wat mij betreft in ieder geval. Kunt u iets concreter vertellen over de signalen en de tips... Uh, die op het spoor zitten dat wedstrijden wel degelijk worden gemanipuleerd? Um, nogmaals, ik kan niet concreet zeggen die wedstrijd of die speler... Hoe, hoe gaan maar, uh, die wedstrijden die nou, gemanipuleerd worden? Het nou, werd duidelijk vanmorgen en ook uit eerdere verhalen... dat dat gokken niet op de Europese kampioenschap... daar hoeven we niet bang voor te zijn. Het zijn kleinere wedstrijden, wel in betaald voetbal. En dan wordt er gegokt bijvoorbeeld ook op wie krijgt de eerste gele kaart. Hoeveel corners zijn er in een helft? Nou, als je op dat soort uh, elementen kijkt... dan kan je, uh, als, je wat, als je weet waar je moet kijken, dan denk je... Hey, dat zou wel eens een uh, manipulatie kunnen zijn. Die speler, die scheidsrechter, die kan wel eens omgekocht zijn. Want die heb je daar altijd wel voor nodig, spelers en scheidsrechters. Uiteraard. Ja, en uh, u zegt, justitie moet daar goed naar kijken. Dan denk ik, oeh, waar gaan ze beginnen dan? Nou, Er is dus een begin. Zoals bij ieder strafrechtelijk onderzoek. Het is nu toevallig corruptie in het voetbal. Maar bij mensenhandel of cocaïnehandel geldt precies hetzelfde. Je hebt een begin aan informatie. En op basis daarvan ga je verder zoeken. Want uw tips draagt u over aan het Openbaar Ministerie. En dat is eigenlijk dan het begin van het onderzoek. Precies. Maar dan moet er wel vanuit justitie prioriteit aangegeven worden. Zolang die zeggen, nou we vinden andere criminaliteit belangrijker... Dan blijft Nederland het putje van Europa waar het, waar het uh, matchfixing betreft. Nou, heeft u een idee waarom het OM nu uh, er niet bovenop zit? Dat is alleen maar gokken. Het, het is natuurlijk bij justitie. Gokken. Ja, ja, ja, gokken. Ja, daar zet ik geen geld op. Nee, maar, met, maar justitie u moet altijd Je bent rechter geweest, dus volgens mij weet u het wel. Uh, nee, nogmaals, je moet altijd kiezen, want alle misdaad is, is erg. Ik bedoel, het is altijd moeilijk kiezen of je nou 100 kilo cocaïne gaat pakken... Uh, mensenhandel of uh, uh, corruptie in betaald voetbal. Alleen zeg ik, door nooit corruptie in betaald voetbal... er is in Nederland echt nog nooit een onderzoek geweest, want de rest van Europa wel... maak je het ongestraft en daarna heel aantrekkelijk... om in Nederland de competitie te verzieken. Oké, okay. u wilt graag uh, dat de minister dit aan het OM uh, opdraagt. Meneer Rekoeer, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. NSC Handelsblad heeft een zeer lezenswaardig dubbel interview met de kandidaat-lijsttrekkers van GroenLinks. Jolande Sap en Tovik Dibi. Op de foto zitten de halfrolspelers op een bankje voor het gebouw van de Tweede Kamer een stuk bij elkaar vandaan, met de schouders naar elkaar toegedraaid. Van enige genegenheid is geen sprake. Dat beeld wordt bevestigd in het interview. Sap en Dibi zijn volgens NRC erg kritisch naar elkaar. Dibi spreekt over een onveilig gevoel in de fractie... sinds het omstreden besluit over de trainingsmissie naar Koendous. Sap geeft in het interview toe dat er geen superclubgevoel heerst binnen GroenLinks. Volgens haar komt het doordat het Koendousbesluit besluit... de partij op veel kritiek is komen te staan. Dibi blijft in het nrc dubbel interview Sap aan. Vallen. Zo zegt Dibi ook dat Sap de partij autoritair leidt en dat ze paternalistisch is. Onder haar is GroenLinks vooral uit op macht en mist de partij op dit moment de vechtlust voor idealen. Ook vindt hij dat ze zich uh, veel te veel vastklampt aan het lenteakkoord. Vanaf zaterdag kunnen de leden oordelen en na zessen meer hierover bij ons. Tijdens de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Engeland en België op 2 juni wordt in het Wembley Stadion een nieuw camerasysteem uitgeprobeerd, dat moet aangeven of een bal over de doellijn is geweest. De BBC publiceert erover op zijn website. De roep om een camera op de doellijn is sterker geworden na een groot aantal dubieuze beslissingen tijdens het afgelopen voetbalseizoen. En vooral het Wembley Stadion heeft een historie met dubieuze doelpunten, al dus de BBC. De omroep brengt de finale in herinnering van het wereldkampioenschap in maar Waarbij in de wedstrijd tussen Engeland en Duitsland... een twijfelachtig Engels doelpunt werd goedgekeurd. En het Belijn. Joan Franke, we spraken haar eerder deze uitzending. Zij is op Twitter trending topic. En dan vooral vanwege een afbeelding... waarin een voorspelling wordt gedaan over de jurk... die ze vanavond zal dragen bij de poging... om een finale plaats te veroveren... bij het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Franke is vooral bekend vanwege de Indianentoy... waarmee ze de voorronde heeft gewonnen. Op Twitter is ze nu gefotoshopt... in een jurk die uitloopt op een tippy, een Indianentent... Volgens de tekst gaat het hier om een uitgelekte foto van de repetitie. Ja, vergeet het te vragen. Via de sociale media in ieder geval worden al veel grappen gemaakt over Joan Franca... en de kans die Nederland maakt om met dit lied de finale te halen van het Songfestival. Een twitteraar vraagt in het Engels steun voor het derde lied van vanavond... Joan Franca from the Federlands. Iemand anders komt met de woordspeling, wat heeft Joan Franca nou op haar hoofd? Hmm, flauw. De bezoekers van de site van RTL Nieuws hebben er in ieder geval weinig vertrouwen in dat Joan Franca de finale haalt. 74 procent denkt dat het haar niet gaat lukken. Het parool meldt dat er zaterdag in Amsterdam een alternatief songfestival wordt gehouden... om aandacht te vragen voor het repressieve bewind in Azerbeidzjan. Het wordt georganiseerd door politieke vluchtelingen uit dat land onder de titel 12.4 Freedom. De Engelse media spreken er schande van. Een 81-jarige vrouw uit Norfolk heeft een verbod gekregen... om een poppentruit te verkopen die ze heeft gebreid. Ze wilde daarmee één pond binnenhalen voor een inzameling voor haar kerk. Het probleem is dat het poppentruitje het logo van de Olympische Spelen in Londen op de voorkant heeft. De bereister heeft daarmee inbreuk, ge inbreuk gemaakt op de rechten van het logo. Dat zegt de organisatie van de Spelen... die daar kennelijk alle tijd voor heeft om zich daarmee bezig te houden. De grootmoeder zegt in metro... Dat ze geen gedoe wil, maar ze vindt de regels absolutely ridiculous. Na zes uur gaan we naar Den Haag. Een hoop gedoe. We gaan het allemaal bekijken. Tot zo. 3, 2, 1, ja hoor! Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars.